uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse hoofdcommissaris Aalbersberg is boos op supermarkten... die bier verkochten aan Engelse voetbalfans. Volgens hem hadden ze extra bier ingeslagen om aan de supporters te verkopen. Vorige week vrijdag speelde Oranje de oefenwedstrijd tegen Engeland. 140 dronken Britten die zich misdroegen op de Wallen werden gearresteerd. Bij AT5 noemt de hoofdcommissaris de supermarkten maatschappelijk onverantwoord.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 Nobelprijswinnares Malala heeft in Pakistan een bezoek gebracht aan de stad Mingora, waar ze vandaan komt. Dat was voor het eerst sinds een Taliban-strijder haar zes jaar geleden door het hoofd schoot, omdat ze zich inzette voor onderwijs voor meisjes. Malala ging na de aanslag naar Groot-Brittannië en groeide uit tot een symbool voor de strijd voor kinderrechten. In Kapelle aan de IJssel is een dronken Rotterdammer op het nippertje gered uit een vuilcontainer bij een winkelcentrum. De man van 23 was na een avondje stappen in de container gaan slapen. Vlak voor het winkelpersoneel het vuilnis in elkaar zou persen, werd hij wakker en kon hij om hulp roepen. De politie heeft hem thuisgebracht. De ambassade van Cameroen in Den Haag is door brand zwaar beschadigd. Het vuur ontstond vannacht, vermoedelijk in de meterkast. De brandweer moest plafonds en wanden slopen om bij de vuurhaard te komen. Een aantal mensen in de omgeving werd tijdelijk geëvacueerd. Het weer, toenemende bewolking en kans op een buit wordt 7 tot 12 graden. Morgen eerst wat regen of motregen en dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Deze single van Michael Jackson en Billy Jean werd het even na twee uur. Het paasweekend hier in Zandvoort. Goedemiddag Zandvoort en welkom bij ZFM, je eigen lokale radio. En zoals gebruikelijk tussen twee en vijf zitten Albert Jan en ik weer met Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert Jan. Eh, goedemiddag Rob. Ja. Hoe is het achter de knop? Ja, heel goed. Heel ja. goed. Ja. Alleen de computer laat ons even in de steek. Nee? Ja, die wil niet uh, doen wat wij willen. Dus, maar goed, we blijven, we blijven het proberen. Maar we, zijn gaan dus, we beginnen dus uh, traditioneel ouderwets met cd'tjes. Precies. Maar nou, je hebt gelukkig twee cd-spelers, toch? Dat bedoel ik. <laughs> goed. Komt helemaal goed. Goedemiddag, luisteraars en kijkers. Welkom bij dit, deze nostalgische zandwoord op zaterdag. Uh, wat gaan we vandaag uh, doen allemaal? Nou, we gaan uh, natuurlijk uh, tijdens de DNRT paasraces, want die worden dit weekend verreden. Uh, gaan we zo meteen om kwart over twee voor de eerste keer schakelen... met onze verslaggever al daar, Willem van Densen. Dus de paasraces live verslag vanaf het circuit. Uh, SV Zandvoort speelt vanavond uh, van vanmiddag uit tegen Pancratius. En daar is voor ons aanwezig John Lemmens. De wedstrijd begint om kwart over drie. En uh, tegen de klok van half vier gaan we voor de eerste keer live schakelen met John... om te kijken hoe het met SV Zandvoort uh, gesteld is op de weg naar het kampioenschap... Verder natuurlijk de vertrouwde onderwerpen zoals... De, er zijn de evenementenagenda rond de klok van half 4. Het enige echte Zandvoortse weerbericht rond de klok van half 3. Blijft het zo, wordt het beter? U hoort het allemaal om half 3. Het dier van de week. Ik heb een heugelijke mededeling, uh, Rob. Want we hadden, uh, drie weken geleden hadden we Pebbles in de aanbieding. Ja? En vorige week hadden we Benno nog in de aanbieding. Maar ze hebben beide een thuis gevonden. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat we goed beluisterd worden, om het zo maar eens te zeggen. Dus deze week hebben we gekozen voor een jonge kater en die luistert naar de naam Nugget. Het gedicht van de dag ontbreekt natuurlijk ook niet rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de actualiteiten door hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk de traditionele Pit Report nieuws uit de wereld van de Formule 1. Sportkort ontbreekt natuurlijk ook niet. En voor de rest uh, vele, vele lokale nieuwtjes en wetenswaardigheden. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En we draaien vanmiddag lekker vanaf een CD. Een beetje ouderwets, hè? terug in de tijd. Is wel leuk. Tegenwoordig komt alles uit de computer, maar vandaag niet bij ons. Zo deze niet van Train en Drops of Jupiter. The back in the Atmosphere.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 in me but tell Het blijft gewoon lekkere muziek en vandaar vaak gedraaid op de zaterdagmiddag bij CFM. Dit is heel van Train and Drops of Jupiter. Daarmee werd het 14 minuten over 2 uur. Straks gaan we weer naar het circuit schakelen naar Willem van Dessen voor de Paasreizers. Maar eerst zoveel nieuws in het kort. Ja, nou ja, kan je je nog herinneren dat we de, in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen... dat we de eerste lijsttrekkersdebat hadden en dat we als uh, uh, gedachte daarover dat de plaatje draaide van uh, uh, Vrienden voor het Leven. Ja, ja, ja. ja. Iedereen, iedereen had de neus allemaal in dezelfde richting. Maar afgelopen maandag ging het toch uh, iets anders dan was gehoopt. Want in de aanloop uh, was er nog steeds... naar de gemeenteraadsverkiezingen waren de politici eensgezind. We moeten meer respect voor elkaar hebben... en meer gaan samenwerken. Echter, nog geen week na de verkiezingen... en uh, alle stemmen geteld waren werd eh, afgelopen maandag in een extra raadsvergadering duidelijk dat dit niet zomaar lukt. Want de voorzitter had maandagavond, afgelopen maandagavond veel moeite om de politici in het gereel te houden. De verwijten waren zo nu en dan zeer van persoonlijke aard... wat onder andere leidde tot twee schorsingen. De vergadering van afgelopen maandag was extra ingelast op verzoek... van gemeentebelangen Zandvoort en Oudere Partij Zandvoort 1... vanwege het project Watertorenplein. Nu, na twee externe onderzoeken, blijkt dat de procedures goed verlopen zijn moet volgens afspraak het bevroren besluit weer in gang gezet worden. Echter de partijen zijn het er niet over eens... of dat nu door de oude, dan wel de nieuwe raad moet worden besloten. Nou, we gaan het volgen. Oké, ja, de politieke houdt je altijd in beweging, Albert-Jan. Toch? Zeker. Ja, zeker. En wij van CFM blijven dat uiteraard voor je volgen. Zometeen gaan we naar het circuit Daar naar Willem van deze manier Starship en We Build This City. Say you don't know me, Collega Ruud Dansen is niet zo gek van de muziek uit de jaren 80, maar deze vindt hij dan weer wel goed. Dus even speciaal voor Ruud gedraaid, de man van CFM -lunch, de CFM-lunch, de singer van Starship en wie beeldt dit CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Inmiddels 10 minuten voor half 3. We gaan live schakelen met Circuit Zandvoort. Daar is Willem van Denzen. Want Willem, het is paasweekend en dat betekent weer race op het circuit. Ja, goedemiddag uh, vanaf uh, Circuit Zandvoort. Je zegt het al, paasweekend, Weekend, paas Races. Uh... Uit het verleden kennen we de paasrezers met volle startvelden, mooie actie, A-evenementen. Er was paas altijd de zaterdag en de maandag. Nu is dat niet meer. Het is zaterdag en zondag dat er gereisd wordt. En ja, het is een DRT raceweekend, dat wil zeggen ja, een weekend met veel deelnemers. Maar vooral DNRT is toch een, ja, een uh, tak in de autosport waar je op een relatief uh, goedkope manier actief kan zijn in de autosport. Vandaar die uh, vele startdeelnemers uh, uh, aan de diverse klasses. Ja, zijn het dan uh, met name de wat oudere auto's die we dit uh, weekend zien? Over het algemeen wel, ja. Het zijn geen uh, nieuwe auto's. Uh, die komen niet tegen uh, met DNT-races. Uh, het zijn er wat oudere auto's, uh, maar dat uh, zegt niets natuurlijk. Want er is volop actie op de baan. Je ziet hier uh, volle startvelden. 40 auto's uh, is niets. En inhaalacties, uh, ja. Die zie je in één race meer dan in een heel Formula 1 seizoen. Dus als je een auto sportlied hebt, dan moet je zeker naar Zandvoort komen... om te gaan kijken naar de paarse paasraces. Ja, het entree is helemaal gratis ook nog, hè? Dat klopt. Entree hoef je niet te betalen. Mocht je nou niet in de gelegenheid zijn of het niet aankunnen... om lopend of op de fiets of met de scooter naar het gebied te gaan... dus het enige waar je voor moet betalen is het keren van de auto. En dat kost 6 euro. Ja, je zei het al, het is een, het is een laagdrempelige uh, raceklassen, dus mensen die een licentie hebben gehaald kunnen dan voor een relatief laag bedrag aan dit soort DNRT uh, evenementen meedoen. Uh, uh, jij zei het, dus wel een groot deelnemersveld, dus de, de racerij is, is ook in die klasse behoorlijk uh, aanwezig. Ja, zeker. Ja, uh, het financiële plaatje natuurlijk is natuurlijk belangrijk in de autosport. Nou, dat is al goedkoper hier, dat het inschrijfgeld wat goedkoper uh, is. wat lager als uh, met de A-evenementen was. Uh, Daarnaast, uh, alles speelt zich af voor de klasses op één dag. Uh, dus je hebt s' de training, kwalificatie en de races uh, voor je klasse. En je kan weer naar huis, je hebt geen overnachting, uh, noem maar op en dergelijke. Dus ook dat uh, haalt de kosten naar beneden uh, met die DNT-races. Uh, uh. Even ten aanzien van uh, eventueel de Zandvoortse deelnemers. Heb je daar al zicht op? Sorry, ik hoor je even niet. Maar... <laughs> Dat is een goed teken. <laughs> <laughs> nou, uh, Dat kan ik er nu wel uh, staan, hoop ik. Nee, ik was even benieuwd of er uh, ook uh, vanuit Zandvoort uh, deelnemers is. Of je daar al kijk, uh, kijk op had. Ja, die hebben we uh, wel zeker natuurlijk. Uh, zeker uh, morgen, morgen hebben we de Mazda NX5... Uh, uh, nou, Jurid Zwijveren uh, is daar uh, heel goed in geweest. Een uh, paar seizoenen terug uh, tot aan de titel uh, binnenhalen. Die is weer terug uh, in die Mazda MX5 en die gaat morgen uh, weer uh, racen in die uh, Mazda hier op uh, Sepulizon. Oké, okay, top. Nou, bedankt voor deze update. Uh, tot zover. We komen in het later in het programma uiteraard weer bij je terug. Is goed. tot dan. Oké, okay, tot, tot straks Willem. Dankjewel vanaf Het Circuit Park. Uh, nee, Circuit Zandvoort. Hoor je Willem van deze de pass races op het circuit. from your little sister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 she can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 We dus het juist voor onze collega Willem van deze live vanaf het circuit Zandvoort. Dit weekend weer een spectaculair raceweekend op het circuit met de DNRT-racers. En dat zijn klassen die je gewoon niet moet gaan missen. En de entree is helemaal gratis dus. Mocht je van het weekend weinig te doen hebben... ga lekker naar het circuit Zandvoort en geniet van alle mooie races die daar zijn. Zometeen de evenementen is bluff. Niets is beter dan met jou... De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 Deze ziel van Bluff en Geik Arnaard. Als je de, de, een bugeloadje wilt huren in uh, Zoutelanden, ja, dan moet je er vroeg bij zijn. De, de populariteit van deze plaats uh, is enorm toegenomen door deze plaats, inderdaad. De zuiderbeur Geik Arnaard samen met Bluff en Zoutelanden. Vierkant nou, we hebben zojuist democratisch besloten... dat we de evenementagenda zo dadelijk om half vier gaan doen. Eerst maar even het weer, Albert-Jan. Ja, klopt. Het was op deze zaterdag aanvankelijk wat bewolkt... met nog kans op enige regen. De regen trok weg, uh, weg en de rest van de dag is het droog... met steeds vaker zon. De matige zuidenwind neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 tot 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... met kans op een bui. Het koelt af naar een graad of drie... Morgen, eerste paasdag, is het overwegend bewolkt... maar het blijft wel droog. Verder is het koud met maximaal 7 graden. In de nacht naar maandag zijn er opklaringen... en kan de temperatuur dalen naar waar en dicht bij het vriespunt. Paasmaandag is het bewolkt en in de middag gaat het zelfs weer regenen. De temperatuur komt iets hoger uit en stijgt naar een graad of 9. En na de pasen is en blijft het wisselvallig... maar de temperatuur... ...gaan met de, de, de zuid- tot zuidwestelijke stroming wel omhoog. Dinsdag en woensdag kan het rond de 14 graden worden. Aldus Rico Schreuder. En uh, wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl. Dankjewel albert -Jan. Dat was het weer. 4.5. En, en nu weer meer muziek. Hier is Rosefoort en de Cutly Toy. De zaterdag bij cfm Vermonde, Rodsfort en de Cattley Toy. Ja, moeten we de Pasen nog krijgen? Gaan we het even hebben over Sinterklaas, <laughs> uh, Albert-Jan? Ja, dat is niet mijn schuld. Hoor. Nee, dat is waar. Dat Bedoel, is waar. Na al het gestegel afgelopen maandagavond tijdens gemeenteraadsvergaderingen over het watertorenplein, al dan niet uit de ijskast halen, was er ook wel een leuke motie en met name over Sinterklaas. Want Zandvoort biedt zich aan voor Sinterklaasintocht, lees ik in de Zandvoortse Courant. Uh, niet vorige week, maar die week daarvoor kwam het in het nieuws... dat de landelijke intocht van Sinterklaas op losse schroeven stond. Geen enkele, bur geen enkele burgemeester in Nederland had zich voor de komende intocht gemeld. Toen uh, onze VVD dat hoorde, kwam uh, de, in de persoon van mevrouw Geuransson in actie. Het, ging, het gaat haar aan het hart en er zouden voor Zandvoort mogelijkheden liggen. In een bericht van RTL Nieuws werd gemeld... dat geen enkele gemeente zich heeft, had gemeld voor de landelijke intocht van Sinterklaas. De NTR, publieke omroep... Heeft eerder deze maand hierover een brandbrief geschreven aan de Nederlandse Genootschap van Burgemeesters om burgemeesters over te halen de organisatie alsnog op zich te nemen. Nogmaals, de VVD de persoon van mevrouw Geurenson ziet het dan een goede kans om Zandvoort landelijk op de kaart te zetten. Zij bracht het onderwerp op de agenda van de extra raadsvergadering van afgelopen maandag. Al vele jaren vindt er in Zandvoort een geweldige Sinterklaas-intocht plaats met de aankomst van Sinterklaas per boot op het Zandvoortse strand. De Zandvoortse vrijwilligers hebben bewezen een vlekkeloze intocht te kunnen organiseren. Het organiseren van een landelijke intocht biedt een promotionele kans voor Zandvoort... die uitstekend past binnen het concept van de pub-hub Zandvoort... aldus mevrouw Geuransson in haar motie. Burgemeester Nick Meijer had inmiddels al contact opgenomen... met de organisatie van de landelijke intocht van Sinterklaas. De kans dat Zandvoort een toewijzing krijgt is niet al te groot... vooral omdat Zandvoort geen haven heeft waar de pakjesboot kan aanmeren. Nou, tot zover. Ja, dat zou wel leuk zijn als Sinterklaas naar Sanford toe komt. In ieder geval <tie> ja. met de landelijke intocht. Want natuurlijk komt hij naar Sanford. Ja, zo is, zo is het. Hier is Wax. Waren er waren twee geweldige hits achter elkaar op deze wat donkere zaterdagmiddag. Als ik zo naar buiten kijkt, Lijkt bijna van lacht, joh, hier in Zandvoort. Joris is the wax and building a bridge to your heart, gevolgd door uh, Back to Black. Inderdaad, de single van Amy Winehouse. Ja, we lazen het uh, van de week op de CFM-app, een nieuwe directeur voor het circuit Zandvoort. Ja, terwijl er weer driftig gereest wordt, is er binnenkort een nieuwe algemeen directeur bij circuit Zandvoort. En wel vanaf 16 april aanstaande zal Robert van Overdijk, 45 jaar oud... in functie treden als algemeen directeur van het circuit Zandvoort. Daarmee volgt hij Roland Kleven op... die sinds 2016 deze functie bekleedde in de directie van mede-eigenaar Bernard van Oranje. De uit het Brabantse den Dungen afkomstige Robert van Overdijk... is geen onbekende in de sport- en evenementenbranche. Zo is hij bijna 10 jaar actief geweest voor Lib Libema... Een van de grootste leisure concerns van Nederland. Na diverse directiefuncties bij onder andere Beekse Bergen en Sportium groeide O van Overdijk door naar een positie van directeur beurzen en evenementen Zuid- en West. Binnen deze directiefunctie was hij verantwoordelijk voor verschillende evenementenlocaties, Zoals de Brabant Hallens Zertogenbos, het Autodron Rosmalen, het congrescentrum 1931 Zertogenbos en Expo Haarlemmermeer... Bernard van Oranje, mede-eigenaar van Sequie Zandvoort... ligt het besluit toe. Met Robert van Overdijk hebben we een sterke persoonlijkheid aan boord... met veel kennis en kunde op het gebied van evenementen... en de zakelijke markt. In onze ogen kan hij dan ook veel betekenen voor Sequie Zandvoort. Over de doelen die zijn gesteld... vertelt Van Oranje het volgende. Zowel veel autosportevenementen... Uh, uh, hoewel veel autosportevenementen al erg populair zijn... willen we kijken hoe we meer gezinnen naar Sequie Zandvoort kunnen halen. En... Mede dankzij de unieke locatie willen we ook voor de zakelijke markt... De evenementen, het evenemententerrein en de verschillende mogelijkheden... op circuit nog breder belichten. Robert van Overdijk neemt vanaf 16 april de positie van algemeen directeur in. Directeur in, Erik Weijers, COO... En Edwin Sibbel, CFO, blijven eveneens deel uitmaken van de directie van Circuit Zandvoort. En zometeen gaan wij weer naar het Circuit Zandvoort. Naar Willem van deze uiteraard. Dat allemaal in het teken van de paasracers die dit weekend op het circuit plaatsvinden. Nou, weet ik toevallig dat er van deze plaat ook een uh, talige versie is gemaakt. Ja, net een van andere tekst dan Sex on Fire. Lijkt er wel een klein beetje op. Je hoorde de gouden oude single van The Kings of Leon. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, zo vlak voor het nieuws en weer van de drie uur schakelen we nog uh, één keer terug naar uh, Willem van Dezen op het circuit in Wat Want Willem, is het nog droog bij of je het een beetje aan het spitteren daar? Dat wordt het een heel klein beetje, maar uh, er valt niet genoeg om, uh, om de baan en het asfalt uh, glad te maken hier op uh, Circuit Zandvoort. Op het circuit waar het nu even rustig is. We hebben net een uh, race gehad van de sport en tour uh, klasse. Nou, dat was uh, spannend, uh, hoop. Uh, en trekwerk, uh, altijd leuk om te zien natuurlijk. Uh, die zijn inmiddels gefinished. We krijgen zo dadelijk nog een race van die uh, Tour en We Dat krijgen we later uh, vanmiddag en dat uh, vind ik eigenlijk ook wel interessant. We krijgen een race met uh, Mercedes SLK. Ik weet niet of je dat uh, wat zegt. Ja, dat zegt me zeker wat. Want? Dat da da zijn hele mooie auto's. Ja, Ja. Een auto's. Uh, ik denk een cabriootje toch, of niet? Zo'n twintig jaar geleden. Nou, als je zo'n auto had, dan hoorde je erbij op de straat. Hè? Dat bedoel oh. ik. Zeker. Inmiddels, uh, ja, die ontwikkeling in de auto-industrie uh, gaat door natuurlijk. Er zijn veel mooiere auto's uh, nu, van uh, Mercedes ook. Maar een hoop van die uh, SLK's, uh, die stonden nog her en der. En, uh, ja, daar wordt nu uh, mee gereest. Rollbar erin, uh, wat bandjes uh, aanpassen, wat andere aanpassingen en racen. En die gaan later uh, vanmiddag uh, de baan op... TNT, ik zei het al voor de amateur, er zijn natuurlijk een hoop uh, van die jongens, uh, het zijn meer uh, mannen die er nou meedoen, her en der en vrouw. Maar goed, die hebben zo'n auto Die sleutelen uh, daar zelf aan Die willen hem uitproberen ook Dat kan natuurlijk op een dag uh, Een track day zoals het tegenwoordig genoemd wordt zijn, Meer dan één zijn die op het circuit uh, Park Zand, op het circuit Zandvoort Dat is uh, vrij rijden Maar ja, dan mis je toch het uh, competitieelement. En ga je dan meedoen uh, met DNT ja, Dan kan je ook racen uh, tegen een ander En dan is het echt competitie En daar gaat het uh, veel uh, ook om uh, Om aan een competitie uh, mee te doen Om te laten zien hoe goed zij zijn of hoe goed ze hun auto geprepareerd hebben. Ja, hoe zit het nou Willem met die DNRT, met die uh, verschillende klasses, die A-klasse en die B-klasse? Ja, dat, dat heeft uh, met uh, veel factoren van doen. Dat heeft te maken met uh, het bouwjaar van de auto, maar ook met de uh, cilinderinhoud, de PK's, en noem maar op. En aan de hand daarvan worden ze ingedeeld in A- en B-klasses. Oké, okay, en, de, en de B's die uh, mogen morgen, hè, geloof ik. De? de base? Ja, de base. Ja, dat zijn uh, vooral uh, bases. We morgen de Masters. Dat zijn de open auto's. We hebben de uh, Westfield uh, morgen. zijn ook auto's. En we hebben morgen hebben we dan ook uh, de Peugeot Cup. Een cup uh, die vorig jaar uh, opgestart is, onder andere op een uh, initiatief van Sandvorter uh, uh, Huik van de Nulft. Die heeft zich daar uh, hard voor gemaakt. En daar hebben we ook al een startveld van. Uh, nou, vorig jaar. Uh, 40, uh, was weinig. En dat is ook uh, spectaculair om te zien. Zo, mooi uh, dat uh, die mogelijkheid gegeven wordt voor de amateurs om uh, lekker in de auto uh, te rijden op het circuit Zandvoort. Dankjewel ja, uh, Willem voor de dit de moment. In competitie. Uh, ja. zo, zo is dat, zo is dat. Ja. Zometeen in het volgende uur komen we weer bij terug Willem. Dankjewel hè. Oké, okay. okay, dat was Willem van Dens en we gaan weer muziek voor je draaien. Hier is Terrence Train Derby Darby en Dance Little Sister.